Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Japanse jongeren moeten meer alcohol drinken. De overheid in Japan is op zoek naar goede ideeën om jongeren aan het drinken te krijgen. Je hoort het goed om ze aan het drinken te krijgen. Is een hele campagne, vertelt onze correspondent. Ja, in het kort is het idee dat mensen met het beste idee om Japanners, jonge Japanners aan het drinken te krijgen hun ideeën naar de overheid te laten opsturen. We hebben een hele mooie website voor opgetuigd, een hele campagne, allemaal foto's van vrolijke jongeren met biertjes in hun handen. Sinds corona wordt er te weinig alcohol gedronken en daardoor komt er veel minder belasting binnen. Japan hoopt dat jonge mensen met zo'n campagne meer gaan drinken, zowel thuis, als met collega's of vrienden. Ben je op vakantie in Barcelona, dan kun je zomaar wilde zwijnen tegenkomen. Inwoners van de Spaanse stad hebben last van een plaag, meldt RTL Nieuws. De zwijnen eten voedsel dat voor mensen bedoeld is, bijvoorbeeld etensresten bij afval. Daardoor raken ze hun instinct kwijt. En de dieren vrijlaten in de natuur kan daarom niet. Deze dierenarts vertelt met pijn in zijn hart wat er dan wel met ze gebeurt. No veterinarian likes to kill animals. But we have to do it with conflictive animals. Je cannot uh, release them back in the wild. Uh, because they lost their winst. Nog een boer heeft straf gekregen voor de boerenprotesten. Eind juli blokkeerden ze de A18 en gooiden ze troep op de weg. De man organiseerde dat allemaal. Hij plande de boel via WhatsApp. En er was een bijeenkomst bij hem thuis. De boer heeft een celstraf gekregen. Die heeft hij al uitgezeten. Een taakstraf en moet 3600 euro betalen voor het opruimen van de troep. En in een aantal studentensteden zijn de introweken nog steeds in volle gang. Met workshops, rondleidingen en etentjes leren nieuwe studenten elkaar beter kennen. En in Leeuwarden niet alleen nieuwe studenten, ook tweede en derdejaars doen mee. Want ja, zij hebben de afgelopen jaren vooral via Zoom elkaar leren kennen. Dat uh, heb, heb ik vooral vorig jaar online gedaan, maar uh, ja, zo'n persoon is veel leuker. Ik ken hem ook net uh, eventjes, ja, nog niet eens, denk 20 minuten. Dus dat is wel echt leuk dat je al gelijk mensen weer tegenkomt. Maar de tweede en derdejaars die het niet hebben gehad, die zijn natuurlijk van harte welkom. Uh, maar die nemen vooral deel aan het avondprogramma. Het weer, het is droog, ook nog wat zon vanavond. En morgen begint ook zonnig. Later weer meer wolken en kans op regen. Het wordt zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Eerst tussen Hoofddorp en roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging en een stukje verderop bij Hoogmade ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM.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 En dat is niet zomaar een studio. Want daar uh, hebben bijvoorbeeld ook The Killers uh, hun materiaal op uh, En The Whitest Boy Alive. Dus dat uh, zegt al genoeg over het materiaal wat aanstaand is. Van deze Thijs van de Meulen. Oftewel de man achter Roofman. Uh, goed, uh, dat zeggende gaan wij uh, nog eventjes uh, fijn verder met uh, materiaal uh, te draaien. Wat... Uh, wat...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 That's where I would want to live Do you have a home for me inside? So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 Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel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 How dare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 Ja, experimentele beatmuziek, zou ik het misschien omschrijven. Mm. Is, ja, een beetje maar ook een beetje, ja, het is een beetje industrieel af en toe. en mm. uh, Een beetje new age. Ja, uh, is, is, is, zit daar ook uh, een bepaalde aantrekkingskracht uh, van uit waarom jij daarin muziek bent gaan maken? En bedoel je? Uh, nou ja, wat je zegt, hè, uh, het is... Uh, het is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 Are you out of your mind, don't you dare fall behind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 falling apart and you don't know just how far you should run, remember all The Heidi Count one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 You're my